Goeiedag allemaal. Ja, als u het mij vraagt... ...is dit een volkomen overboreteel? Dan laat hem wel wijzen. De zaak is nu toch wel helemaal rond, niet? Om het allemaal heel kort nog eens te vertellen... ...de directie van de natuuringsmaatschappij ...ontvangt een... een nou... ...ja, ontvangt een brief... ...waarin staat dat een aantal bemanningsleden... ...van hun vlaggenschip de Kaiser Karel... ...over grote bankrekeningen beschikken in Zuid-Afrika. Een vrouw, Mien en ik... Gaan op onderzoek en ontdekken dat dat waar is. En dat een handelaar in deur ben, Renompi genaamd, aan deze bemanningsleden steekpenningen geeft. Hebben we geluk gehad door dat allemaal te ontdekken? Kom nou, was te zeker kopie-kopie? Nou, en nou is meneer Gouwgeladen op weg naar Renompi, hier in het hotel, om geld in ontvangst te nemen. Terwijl de kaptein en ik in de kamer ernaast alles kunnen horen. Die gaugelaar wordt dus zo gezet op heet dat hij daar betreft. Enfin, dat wisten we allemaal. Hé? Eh? Waar mijn vrouw is? Oh, die zit op het ogenblik heel rustig en veilig op de keizerkangel. Wilde Wilde Vijf. Een paranormale detectivegeschiedenis in vijf delen door Jan de Vries. Regie, Frans Somers. Vijfde en laatste deel, de graaf van Monte Carlo. Zo. Niemand zal ons storen. En dan vertelt u mij heel gauw wat er allemaal aan de hand is. En wat u hier bent komen doen. Want anders zult u mij van een minder prettige kant leren kennen. U, u begrijpt toch zeker wel dat, dat u zich hierdoor helemaal verraden hebt, meneer Spolstra? Waar zit u achterheen? U bent toch, uh, meneer Spoelstra, o, o, of meneer Duiker, of, of meneer Haterlach. Meneer Geuchel, bent u in elk geval niet. Oh, waait de wind uit die hoek. Juist, meneer Spoelstra, de wind waait uit die hoek. Ik ben blij dat we elkaar goed begrijpen. Nou, oh, waarom, waarom zegt u daar niks? Bent u uh, van de politie? Ik, ik ben in dienst van de maatschappij. En ik heb opdracht om indien enigszins mogelijk de politie hier buiten te houden. U zult wel begrijpen wat het inhoudt. Maar de absolute voorwaarde is dan vrijwillige medewerking. Zullen wij samen maar een mooie verklaring gaan opstellen, meneer Spoelstra? Er ligt een bloknoot op het bureautje. Ja, dat, dat zou ik moeten verklaren. Er valt toch niks te bewijzen. Dus even kijken. Het is nou precies twaalf uur... Meneer Gugelaar zal nu wel op weg zijn. Hij heeft toch een afspraak met meneer Roenompi, is het niet? Waar heeft u die afspraak dan? In het Paul Kruger Hotel. Wat wilt u nog meer van me horen, meneer Spoelstra? Dat meneer Guigelaar dadelijk op heet en daad wordt betrapt... als hij dat geld van meneer Roenompi aanneemt? <laughs> oh, waarom lacht u? <laughs> Ik zou het gezicht van die zelfverzekerde wel eens willen, willen zien. <laughs> Ik zal u een heel bijzondere kans geven, meneer Spoelstra. We maken nou een verklaring op en daarop vermeld ik niet alleen de datum, maar ook het uur. Dan hebt u een vrijwillige bekentenis afgelegd, nog voordat meneer Guigelaar definitief door de mand is gevallen. Goedemiddag, ik heb een afspraak. Ook met meneer Bakker op kamer 12. Nee, met meneer Renofi. Oh, excuus, die leeft naar eerste verdieping, kamer 13. Dank u. Wanneer heb ik die naam? Natuurlijk. Pakker. Ja? Dat is meneer Rolupi. How do you do, Mr. Geugelaar? Nou, oh, met mij gaat het best. Maar wat heeft dit allemaal te betekenen? I have the money. I thought it was too dangerous. Ja, wat is dit voor onzin, Praat ik maar gerust Nederlands. Dat zult u na twintig jaar in Jakarta gewoond hebben, nog niet verleerd zijn. Hè? Ik heb hier het geld. 18.000 gulden. Wat voor 18.000 gulden? Dat hebben wij toch afgesproken? Het geld voor de levering. Wij afgesproken? Wat was dat u toch? Eerst krijg ik zo'n dwaas bericht om naar Hotel Kruger te komen. En dan nou probeert u mij hier geld op te dringen. Dat ik don't understand... Oh, maar ik begin het langzamerhand wel te begrijpen. U probeert mij om te kopen. U wilt mij in een smerig zaakje betrekken. Maar dat zult u niet glad zitten. Ik verraad mijn maatschappij niet voor een paar centen. Hebt u dat? Ik zal dit ogenblikkelijk aan mijn kapitein melden. En dan weet ik zeker dat u voortaan van leveranties aan de maatschappij Neptunus bent uitgesloten. Dag meneer Ronopi. I become crazy. Wat betekent dit, meneer Hoenumpi? Ik begrijp niet. Ik wist helemaal niet dat u Holland sprak. Een hele kleine beetje. Het is een mooie vertoning, dat moet ik zeggen. Wie bedriegt hier nu eigenlijk wie? Ja. Ik heb het u altijd al gezegd, meneer Bakker. Voor onze purse, meneer Gouwgelaar, steek ik mijn hand in het vuur. Ik heb het niet meer. Ja, ja, ja dat kan ik me voorstellen. Het is moeilijk voor u wordt om dit in Amsterdam uit te leggen. En voor wat u betreft, meneer Hoenumpi... Onze persoon kon eens gelijk krijgen met wat hij over die leveranties heeft gezegd. Dit is verschrikkelijk. Dit is een ramp. Maar je hebt toch altijd geld aan meneer Geugelaar gegeven? Direct aan Geugelaar niet, nee. Aan wie dan wel? Oh, meneer Bakker. Laten we alsjeblieft ophouden met dit vruchteloos gepraat. Ik wil hier in elk geval niets meer over horen. Maar we hebben altijd Lodder nog. Lodder? Oh, die zou verantwoordelijk zijn voor die, voor die eh, anonieme brief. Nou, die meneer zal ik dan wel eens onderhouden. Nee, oh, geen brief. Kom dan, Lodder. Want heeft geen enkele zin meer. Je bent verstandig genoeg om te weten dat het handschrift van niemand achterhaald te worden, nietwaar? Ook al heeft die met een verdraaide hand geschreven. En in jouw geval is dat bewezen. Nog eens, ik weet van geen brief. Ja? U spreekt met Gurgelaar, kapitein. Ja. Ik zou u graag even willen spreken. Hij heeft gedrag mijn steekpenning aan te bieden. Ik zou dit willen rapporteren. Dan komt u maar even hier, meneer Geugeler. Nou, kom maar. Hm? Ik zou hem maar toegeven. Je hebt een dronk. Iemand heeft jou beledigd en toen heb jij gedacht, wacht eens even. Zullen we een paar te nemen? Huh? En toen heb, je, toen heb je dat briefje aan de directie geschreven. Zo is het toch gegaan, okay, hè? Ik, ik weet niet waar u het over hebt. Mooi. Dan praten we straks in Amsterdam wat verder, Ga je gang maar. Dag, eerder. Nou, U ziet het. Hier worden we ook niet veel wijzer van meneer Bakker. Oh, ja, het is de Heb u uh, vrouw al gesproken? Nee, nog niet. Ik... Okay. Ik heb eerlijk gezegd dat we het niet goed kunnen vinden. Oh, juist. Yes. Dan zal ik u de weg laten lezen. Maar eerst wil ik graag geluiden En dan zou ik het bijzonder op prijs stellen als u er beter gebeuren bent. Ja? Kapitein, ik heb een belangrijke mededeling. Oh, waar Mag ik u even aan de heer Bakker voorstellen, meneer Gagwaard? Ja, Mag maakt u het? Eh, Aangenaam. U hey, hebt een bespreking, zie ik. Maar oh, dan kom ik denk dat ik nog een niet nee, nee, nee. Nee, Niet nee. nee, u figuur. Gaat u zitten, kapitein. Dank u. <laughs> U wilde een poging tot omkoping rapporteren, heb ik begrepen. Mm, inderdaad. Ja, yes, dat komt dan bijzonder goed uit, want meneer Bakker hier is detective. En hij is door de directie uitgezonden om dergelijke zaken na te gaan. Zo, dat is ook toevallig. Mm -hmm. Ja, dat zeker. Ja, yes, inderdaad. En ik geloof dat we er maar beter aan doen om eens um, helemaal open kaart te spelen, meneer Bakker. Dus hm? doe maar wat u het beste lijkt. De zaak is deze, meneer Gugelaar, dat u en nog een aantal andere bemanningsleden, onder andere meneer Poetra. Ja. Pardon? Nee, nee, nee. Komt u gerust verder, mevrouw Bakker. Dit is ook voor u bijzonder interessant. Hij is brand. Nee, ook hier? Het is helemaal misgegaan. Ja, u komt op een juist moment, mevrouw Bakker. Want onze person wilde juist een aangifte doen van een poging tot omkoping. Nu neemt u me niet kwalijk, uh, kapitein. Dat u in de reden valt, maar uh, is er een aanklacht tegen mij in u? Nee, nee, nee. Geen aanklacht. Nee, nee. Geen aanklacht. Een anonieme beschuldiging. En uh, meneer Bakker is, of liever gezegd, hij was van mening dat deze aantijgingen op waarheid waren gelasseerd. Dat is toch wel het toppunt? Vindt u dat ook, meneer Guichelaar? Ja. Dan mag ik dan ook weten hoe die beschuldiging van meneer Bakker luidt. Dan kan ik me tenminste verdedigen. U hoeft u niet meer te verdedigen. U hebt alle verdenking weggenomen door de manier waarop u vanochtend meneer Oenompi op zijn nummer hebt gezet. Ah, heeft meneer Guichelaar de heer Oenompi op zijn nummer gezet? En het geld niet geaccepteerd? Dus u was toch gewaarschuwd? Wat bedoelt u met. Gewaarschuwd? Eh, uh, mevrouw Bakker, ik geloof dat u uw theorie... ...dat meneer Gurgelaar en Spoelstra... fraude hebben gepleegd, maar moet laten varen. Met Spoelstra ook al beschuldigd? Huh. Van hem steekt u mijn hand in het vuur, kapitein. Nou, meneer Spoelstra, omgekeerd niet voor u, hoor. Kapitein bij zou u nog ja, Bakker... Al meneer, rustig al meneer Gurgelaar. Misschien kan dit aan alle misverstanden een einde maken, kapitein. What? Alsjeblieft, leest u dit maar eens voor. Ja, dus, wat is dit, dan? Leest u maar eens. Hierbij leg ik Peter Spoolstra geheel... Hierbij leg ik Peter Spoolstra geheel vrijwillig aan de volgende verklaring. Sinds enige jaren werken de heren Geugelaar, Duiker, Haverlag en ikzelf samen... om van de firma u grote bedragen aan... grote bedragen aan steekplanningen los te kunnen krijgen. Ja, maar dat is klinkbare onzin. Zou u zo vriendelijk willen zijn om Spoelstra erbij te halen, kapitein? Och, een blutje stuur even hier. Hoe oh, hij, dit voor elkaar gekrijgen mijn? Wilt u misschien even verder lezen, kaptein? De samenwerking verliep als volgt. Havelach gaf de bestelling door. Geugelaar keurde deze goed. En bezorgde de bestelling bij de firma Ronumpi in Ceylon, in Durban of in Lissabon. Ronumpi leverde dan ongeveer 20% minder. Maar factureerde de gehele bestelling. En Duiker tekende voor ontvangst. Het was mijn taak dit in de boeken weg te werken. Meestal rekent ik met Roenopie af, waarna ik... Ja? Goedemiddag. Ja, Stolstra. Ik lees hier een verklaring, die door jou zo zijn afgelegd. Is dat juist? Jawel, ja. Gartijn. En deze verklaring is waar? Jawel, Gartijn. Uh... Man, je graaf je eigen graf. Nu ze u beiden daar betrapt hebben, heeft ontkennen van mij ook geen enkele zin meer, meneer Gauwgelaars. Rund, stom rund. Voor wie van de twee steekt u nu nog uw hand in het vuur, kapitein? Meneer Gauwgelaars, meneer Polstra, Hangende en na de onderzoek staat u beiden onder arrest. Zonder mijn drukkelijke toestemming mag u de hutten niet verlaten totdat we in Amsterdam zijn teruggekeerd. Tja, het is moeilijk. Het is echt moeilijk allemaal. De heren hadden behoorlijke spaarpotjes. Voor zover ik het nu kan overzien... ligt het bedrag ongeveer gemiddeld twee ton per man. Twee ton? Dus dat loopt naar het miljoen? Ja, als de postie van lodder erbij leken, zeker. En dan valt het hotel van Guichelaar in Monte Carlo daar nog buiten. Hoezo? Hotel? Meneer Guichelaar had een gedeelte van zijn geld belegd... in een hotel in Monte Carlo. <laughs> dat lijkt me geen gekke belegging. Oh, De vader is nou alleen wat. Wat moeten wij ermee... En misschien iets voor het personeelfonds? Dat zou een prachtig object kunnen zijn als vakantiemogelijkheid voor het personeel. Ja, dat is een goed idee. Maar om dat geld... Ja, neemt u me niet kwalijk, meneer van Inschoten, maar... Eerlijk gezegd begrijp ik uw probleem niet zo goed. Oh, kom nou, meneer Kastelijns. Dat module moet toch verantwoord worden. Dacht u dat daar op de aandeelhoudersvergadering niet over gesproken zou worden? Goed, goed, goed, goed. Maar en dan wordt er gezegd, uh, hoe is het mogelijk... Dat de maatschappij de afgelopen tien jaar voor een miljoen werd bestolen zonder dat iemand daar iets van merkte. Dat is het probleem. En wat gaat er nu met die mensen gebeuren? Ja, dat weet ik nog niet precies. Er is tenminste één lichtpuntje in deze zaak. Want die logger zijn we gelukkig af. Hoezo? Nou, sinds die gebeurtenissen in Kaapstad is die spoorloos. En nu laat hem niet via Interpol. Uh, Meneer Kastelein, alsjeblieft. We, we weten dat hij van het geld niets meer over heeft, dus dat hoeft voor ons even min een aanleiding te zijn om... Ja, welke rol speelde die meneer Lodder eigenlijk? In wezen die van Chanteur. Hij is destijds chef-kok geweest. Hij kende dus het klappen van de zweet. Daardoor was hij achter de werkwijze van dat nobele viertal gekomen en accepteerde stilzwijgend een soort zwijggeld. Mm -hmm. Nou ja, de roulette heeft hem toch geruineerd. Toen wilde hij nog meer geld, kreeg dat niet en schreef uitvraag dat anonieme briefje. Met van Dinschoten? Ja, laat meneer maar verder komen. Het is zover, hè? Meneer Bakker is in aan toch? Nou, even onder ons, heren. Ik heb voor meneer Bakker de grootste bewondering, maar ik ben toch blij dat hij niet in wilde gaan op ons verzoek om ook het opslag- en vrachtvervoer bij onze maatschappij en een inspectie te onderwerpen. Hebt u hem dat toen verzocht? Ja, dat was een ideetje van meneer Bremer hier. Maar toen wist ik hem het nog. Ja. Ah, daar hebben we meneer mevrouw Bakker. Heer. Hoe maakt dit? Ja, ik stel voor dat we straks samen gezellig een stukje gaan eten. Maar eh, dat we nou eerst even komen tot de financiële afwikkeling van deze affaire. Hebt u een nota bij u? Zeker, meneer Verleenschoten. Mijn, de afrekening. Alsjeblieft. Mooi zo. De kijk, meneer Verleenschoten... Uh, dit zijn onze onkosten geweest, hè? Mm. Ja, u moet het ons maar niet kwalijk nemen dat de posttelefoon een beetje aan de hoge kant is uitgevallen. Maar ja, u weet het, hè? Zuid-Afrika is een heel in het weg. En uh, nou zou u daar voor privé wel iets van mogen aftrekken, want ik, uh, ik heb ook mijn schoonmoeder wel eens moeten bellen, hè? Dat was dan ook wel voor de zaak. Maar ja, u begrijpt dan, vallen dat zogezegd ook wel eens wat privé privébordje. Ja, ja, dat begrijp ik. Maar uh, laten we over een paar tientjes nog maar niet spreken, hè? En uh, dit bedrag hier, is uw honorarium? Met dit permissie, ja. Ja, ik heb al tegen mijn man gezegd, doe dat nou niet. Hij heeft de garage namelijk verdubbeld, ziet u, omdat volgens hem... Nou, dat lijkt mij redelijk niet. Verslotte heb jij het grootste aandeel. Ah, ja, gehad. Ja, mevrouw, meneer, alsjeblieft, dat is toch zeker helemaal in orde. Oh. En staat u mij alsjeblieft toe om dit bedrag enigszins naar boven af te ronden. Nou, als... Uh... Als dat boekhoudkundig beter uitkomt voor u, dan hebben we geen enkel bezwaar, hè, Ik <laughs> kunt het zeker toch van de belasting aftrekken niet? Dat uh, zal misschien wel gaan, ja. Hoe is het eigenlijk afgelopen met die guichelaar en die andere? Mevrouw Bakker, hoewel we er dus geen politiezaak voor gemaakt hebben, zullen ze hun gerechte straf niet ontlopen. En die, uh, die, uh, meneer Lodder? Tja, dat is een beetje een tragisch geval. Meneer Lodder is eigenlijk al jaren het zorgenkindje van de maatschappij geweest. En daarom uh, hebben we maar besloten hem met rust te laten. Het kwaad staat zichzelf. Nu het daar toch over hebt, meneer Verleenschoten. Mevrouw en ik hebben nog eens over uw voorstel nagedacht. En bij nader nou zijn we toch wel bereid om erop in te gaan. Nou, ja. Welk voorstel bedoelt u? Nou, om ook een onderzoek in te stellen bij het vrachtvervoer en zo. Oh, dat bedoelt u. Nou ja, dat legt ons bij nader inzien toch niet zo... Ik geloof niet dat het verstandig is om nu alweer meteen over werk te praten, meneer Van Linschoten. En zou het ook niet goed zijn om mevrouw, meneer Bakker... op onze kosten een maandje naar ons hotel in Monte Carlo te sturen? Mm -hmm. Dan kunnen we fijn een beetje op verhaal komen. Ijsbrand, honger dat! Ja, dat lijkt wel een oh. uitstekend idee, meneer Breem. Uitstekend. Zo. En hier hebt u uw check. Dank u. Mama, maar, maar, maar... Maar u hebt het vergist, meneer Van Linschoten... De koma staat verkeerd. Ja, dat is wat ik bedoelde met die afronding naar boven, meneer Bakker. Oh. Wat maakt dat ene nulletje nou? Hè? Nou, ik vind het geweldig. Het is gewoon niet te geloven. En dan te weten dat we na onze vakantie meteen weer een opdracht hebben. Daar zou ik nou maar niet aan denken, mevrouw. U gaat u eerst fijn naar Monte Carlo... en u weet waar die plaats van bekend is, waar. Nou, met een beetje geluk hoeft u misschien nooit meer aan opdrachten te denken. Je hebt nu wel eens zien hoe het gaat in, in die speltafel, Maar je pik er niet over, maar één cent op speel, hoor. Kijk, het balletje is op nummer 17 gekomen. Ah. En dat is rood. Iedereen die op rood en op nummer 17 hebben gezet, die heeft gewonnen. Ja, maar eens kijken wel de stapel vies is, die man voor zich Hoeveel wens kunnen we eigenlijk maken? Nou ja, dat hangt er natuurlijk vanaf wat je inzet. Hier lees ik net dat als je één visje op een nummer zet en dat nummer komt uit... Dan krijg je 36 keer uitbetaald wat je hebt ingezet. Oh, dat is me nogal wat. Ja, inderdaad. zeg. Kijk eens. Je bent er weer alles op 17. Wat zei hij nou? Nou, dat je niet meer mag inzetten. Ziet ja. het? Hoezo je maand? Alweer 17. Moet je eens kijken wat die man allemaal krijgt, zeg. Oh, schijt hem niet uit. Nou, het lijkt me verstandig. Ja. ja, zo. Dan ben ik eindelijk mijn slag geslagen. Bent u Hollanders? Ben jij een papier? Ja, ik hoor u al praten. Komt u mee? Ik torteer op mijn winst. Maar eh, laat ik me eerst even voorstellen. Mijn naam is Lodder. Lodder? Hé, hey, waar heb ik die naam eerder gehoord? Dit was het vijfde en laatste deel van Wilde Vaart, ...een paranormaal detective voorspel van Jan de Vries. Ijsbrand Bakker en zijn vrouw Mien... ...werden gespeeld door Tony Foletta en Nels Nel. Spoelstra was Hans Veerman... ...guichelaar Jan Verkeuren... ...roenoempi Dries Krijn... ...kapitein Baai Jan Borkes... ...lodder Han König... ...meester Kasteleins Kees van Ooyen... ...Bremer Koen Pronk... ...directeur van Winschoten... ...van Heskes... ...receptioniste... Joke Hagelen, technische verzorging Dix Leeman en Hans van Dijk, regie Frans Somers.